Uur. Jobboot met het NOS Journaal. Burgemeester van de Kraap van Ede heeft begrip voor de bezwaren van inwoners van Otterlo tegen de komst van 600 vluchtelingen. Ze vinden 100 voldoende en beter passen bij hun dorp. De gemeente Ede, waar Otterlo onder valt, had met het COA afgesproken 600 vluchtelingen onder te brengen op een recreatieterrein aan de rand van het dorp. Burgemeester van de Kraap zegt ertoe het besluit te herzien. Over hoeveel asielzoekers nu wel naar Otterlo komen moet nog worden beslist. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius heeft twee grote marsen tijdens de klimaattop in Parijs verboden vanwege de terreurdreiging. De marsen stonden gepland voor 29 november en 12 december voor het begin en na het einde van de top. In Parijs en andere Franse steden werden honderdduizenden betogers verwacht. Activisten wilden met de marse regeringen onder druk zetten om maatregelen te nemen tegen de uitstoot van broeikasgassen. De VN-top wordt bijgewoond door wereldleiders als Obama en Poetin. Met de grote inval in een appartementencomplex... in de Parijse voorstad Saint-Denis zijn nieuwe aanslagen voorkomen. Dat zei de openbaar aanklager vanavond op een persconferentie in Parijs. De uitgeschakelde groep terroristen zou klaar hebben gestaan om toe te slaan. Volgens persbureau Reuters waren ze van plan een aanslag te plegen... in de wijken La Défense en op de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs. De politieinval in Saint-Denis leidde tot een hevig vuurgevecht. Daarbij zijn twee doden gevallen. De politie heeft acht mensen aangehouden. Een Noor die in Syrië gevangen werd gehouden is vrijwel zeker gedood door IS. Dat heeft de Noorse premier Solberg gezegd. De 49-jarige man uit Oslo werd sinds januari gevangen gehouden. IS schrijft in zijn online magazine dat ook een 50-jarige Chinees uit Peking is gedood. IS had twee maanden geleden voor hun vrijlating om losgeld gevraagd, maar zowel Noorwegen als China zijn niet op dat verzoek ingegaan. Het weer flinke buien, soms met onweer en zware windstoten. Aan zee waait het hardst tot stormachtig. Vannacht minder wind, alleen langs de noordkust blijft het onstuimig. Morgen eerst regen in het noorden en midden van het land. Later, vooral in het zuiden, buien. Het wordt morgen ongeveer 12 graden. Dit. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. CFM. In 2015 al 25 jaar. Live. CFM. Met. Met nu. Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij van Radio Show 1128 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen, uw hier in het twee uur durende New Age muziekprogramma. En we gaan beginnen met een nieuw werkje van Bob, Ort, Bob Ardorn En hij heeft zijn nieuwe CD heet uh, Eight Wins, Eight Wins uh, gemaakt... Een hele fijne cd, mag ik wel zeggen. Heel ontspannen, heel relaxed. Je kan meer weten komen te weten over Bob via de website van Peace Radio. Ik wens je heel veel luisterplezier. came here tonight Sunlight en tu compañía De las mieles de tus labios probé solo un poquito y el orgullo que era grande se me volvió chiquitito se te mojó el vestido el lobo vestía el cordero quiso engañar a la gente pero se le vio tan claro como al agua de la fuente his soul